7 uur Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het kabinet voert alle bezuinigingen op de cultuursector in één keer in. Het legt het advies van de Raad van Cultuur om de ingrepen uit te smeren over een langere periode naast zich neer. Het kabinet neemt morgen het besluit om vanaf 1 januari 2013 200 miljoen euro te bezuinigen op cultuur. Dat is iets minder dan een kwart van het totale budget. Staatssecretaris Seilstra negeert ook het advies van de Raad om tegelijk met de kleinere instellingen ook de grote culturele instanties te korten. Tegen de zin van de Raad handhaaft het kabinet ook het plan om het BTW-tarief voor toegangskaartjes te verhogen van 6 tot 19 procent.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 Het weer, vanavond klaart het op, in de loop van de nacht kans op mist. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. B Verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits, maar toch nog een paar opvallende files. Bij Alkmaar is de N9 nog steeds in beide richtingen dicht na een ongeluk. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek. Verkeer moet via de oostkant van Alkmaar rijden. Op de A1 opvallende files van Amersfoort naar Amsterdam. Normaal gesproken staan die files vanuit Amsterdam. Maar nu dus de andere kant op tussen Bussum en Muiderslot. 7 kilometer. En voor knap het Watergraafsmeer nog eens 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roedelvarensveen en Zoetewoude Rijndijk. 7 kilometer file. In Zeeland is de N57 bij Middelburg al uren dicht. Ze hebben daar problemen bij het nieuwe aqueduct bij Walcheren. Omrijden kan via de U-routes U30 of U31.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. We moeten er nog even een datum voor zien te prikken... en dat valt niet mee, want druk, druk druk. Maar wat moet, dat moet. En dus reizen wij binnenkort af naar Venetië, naar de Biennale in de befaamde Giardini, waar onze gast in het ook al even befaamde Rietveldpaviljoen een expositie heeft samengesteld met topwerk van vijf Nederlandse topkunstenaars. Hier is Guus Beumer. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van donderdag 9 juni. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan via onze website radiokunststof.nl. Guus Beumer, welkom. Leuk dat je er bent. Vorige week had je de grote première daar in, hè, op de Biennale in Venetië. Ja, je absoluut. was waarschijnlijk doodnerveus. Ja. Nee, ik was absoluut naar zin. Zit je, zit je nu weer in je normale ademhaling? Eh... Uh, of? Ja, ik geloof het wel. Het is een Ja, dit klinkt nog helemaal niet normaal. Ik ga je meteen op de, wereld, op, op de vloer zetten. Want okay. we gaan zo meteen Venetië in met of zonder gondel, maar... Ondertussen is er nogal wat in, uh, in Nederland aan de hand. We hoorden het ook net op het nieuws. Morgen worden de kabinetsplannen uh, voor cultuur gepresenteerd. De Raad voor Cultuur heeft dan laten doorschemeren... wellicht op te stappen als halve Zelstra, ja? staatssecretaris van Cultuur... adviezen van de Raad negeert. Nou, We hebben net op het nieuws gehoord, die adviezen worden genegeerd. Er wordt 200 miljoen euro bezuinigd op kunst en cultuur. Waar een kwart van het totale budget. Had jij hier al over nagedacht? Ja, hij had natuurlijk al zijn afgegeven, maar we hadden natuurlijk gehoopt dat hij zijn adviseur serieus zou nemen. Hè? Want daar is de Raad voor Cultuur Daar voor. is de Raad, Raad voor Cultuur advies, voor. Dat is een officieel Ja. En ja. daar stelt hij bepaalde vragen aan. En die gaan dan zeg maar bepaalde uitgangspunten wegen. En die waren toch heel duidelijk in hun advies. En een advies. Die wilde een beetje meer wat, wat, wat Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Die wilde een aantal dingen. Die zei van, god, begin eens te temporiseren. He? Je wil echt iets radicaal anders. Dat kan, je niet op, dat kan je niet overnacht regelen. Nou, dat vond ik eigenlijk al heel slim, van ze. Er zitten natuurlijk ook een aantal zeg maar, meer ondernemers in... op dit moment binnen de Raad van Cultuur. En die hebben natuurlijk gezegd... oké, okay, dat soort radicale veranderingen, dat kan niet. Nee. Je, je moet mensen de mogelijkheid geven A, om te investeren. Je ja. moet een soort cultuurverandering introduceren. En tevoren, en tevoren. Dus ik vond dat een hele, heel zinnig advies. Het tweede wat ze zeiden van: is toch... probeer niet, en dat is natuurlijk zeg maar, het beleid van de gedoogpartner... probeer niet alles bij experimenten en innovatie weg te halen. Maar probeer ook de musea te belasten met deze bezuinigingen. Nou, zo hadden ze een aantal van dat soort type adviezen. Ik vond het, ik vond het een vrij reële reactie. Ja, ja want uh, dat is inderdaad de lijn die uh, nu bewandeld gaat worden. Het pad dat nu bewandeld gaat worden is... dat uh, voor erfgoed is er heel veel aandacht... voor de dingen die er al zijn, de grote instituten ook... en de kleine... Uh, experimentele groepen, of het nou theater of dans betreft... als wel beeldende kunst bijvoorbeeld. Ik, ik vond eerlijk gezegd, toen ik de plannen las... Ja. gisteren werden ze heel mooi in NSC Next bijvoorbeeld... en NSC Uit de Doeken gedaan... zie je gewoon dat de beeldende kunst het echt flink te verduren krijgt. Hè? Ja, sowieso en... meer. Ik geloof dat er iets van 33 tot 35 procent op wordt bezuinigd. Dus sowieso 10 procent meer dan al het andere. Dat is wel een beetje bizar. Uh, maar als je zegt dat beeldende kunst per definitie staat voor zeg maar, het experiment... Ja, en het experiment daarin wordt juist gesneden... Ja, dan zijn de komende tijden natuurlijk heel weemoedig stemmend. Ja. Wat betekent dit voor jou concreet? Want jij bent directeur van Mars, dat is een centrum voor hedendaagse cultuur in Maastricht. Jij, ben, jij, bent, jij, jij hebt eigenlijk als het ware een laboratoriumfunctie daar. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dat, nee, dat zie je helemaal niet verkeerd. Dat... Uh, Kijk, Onze taak is zeg maar contemporaine kunst te presenteren. Dus wij moeten ons tot de actualiteit verhouden. Hè? Ja. Je zou kunnen zeggen dat het erfgoed van morgen... Hè? Ja. daar moeten wij ons toe verhouden. En, uh, ja, maar daar het moet vroeg erop... mee zijn. Daar kan je niet achter de feiten aanhobbelen. Nee, dat, dan word je gelijk zeg maar, inhoudelijk afgeschreven ja. als je dat zou doen. Hè? En dat is op zich al problematisch genoeg. Um, maar dat, ja, de tragedie vind ik dat op dit moment... Ik, zei, ik herhaal me nu een beetje, maar inderdaad, dat zeg maar de, de, de kans op het erfgoed van morgen, als het ware, wordt gedisqualificeerd. Uh -huh. en, uh, dus vanaf de... de jaren zestig heeft Nederland eigenlijk geïnvesteerd in het idee van innovatie en experiment. Dat is natuurlijk meegestroomd naar het modernisme. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt geweest waarop de kunst eigenlijk heeft gedreven. En om dan 45 jaar later overnacht te zeggen: oh ja, maar dat argument dat heeft geen enkele legitimiteit meer. Dat is natuurlijk toch een beetje lastig. Omdat al dit soort organisaties... dat is hun kernactiviteit. Uh -huh. Het reflecteren op, het innoveren van. Er wordt nu heel veel beweerd dat dit eigenlijk de wraak is. De wraak op, op, op, op de intellectueel in Nederland. Tot zover de intellectueel in Nederland zich in de kunsten manifesteert, <laughs> zeg ik er enigszins ironisch achteraan. Maar, maar, maar geloof jij dat, dat dit de vraag is? Dat zo van die, dat zijn, die kunstenaars die, die zitten een tijd maar een beetje te verdoemen. Nou, modernistisch, erg... modernistisch gepunnik? Modernistisch gepunnik, ja. Um, het lijkt er eigenlijk wel op. Ik, ik, ook ik proef een soort, een soort, soort ressentiment. Soort, soort, het feit alleen al, zeg maar, dat je die hele culturele infrastructuur... Hè, en dat gaat natuurlijk over productie en reflectie en distributie van kunst. Dat je dat terug hebt gebracht tot het begrip subsidie. Huh? Mm -hmm. Dat zegt al wat. We hebben het dus eigenlijk niet meer over die publieke ruimte. We hebben het ook niet meer over het, het, het granderen van de toegang tot de kunsten. De, al dat soort van dingen. Dat wordt helemaal weggeschoffeld onder één begrip. Subsidie. Mm -hmm. En door het zeg maar ook doelbewust terug te brengen tot het ene begrip... en vervolgens ook nog eens een keer te koppelen aan begrip als linkse hobby enzovoort... En creëer je natuurlijk eigenlijk een bepaalde stemming... Uh, rond iets waarvan ik denk dat het van fundamenteel belang is. Uh, ik zei je ervoor dat het leven alleen maar teruggebracht moet worden. tot, een, tot pragmatiek en, een, uh, en de afwas en uh, de buiten buitenzetten? Het lijkt me toch een het leven. Ja. Uh, hebben ze door zeg maar zo te hameren op het begrip subsidie, subsidie. en de veronderstelling dat de kunst de hele dag aan zeg maar de borst van de staat hangt kunnen dus ze ook nu makkelijk de volgende stap zetten. Namelijk, zeg maar, het dichtdraaien draa van de subsidiekraan. En daarmee zou het probleem definitief zijn opgelost. Maar heeft de kunst het op een bepaalde manier... Laten we ons nu even bijvoorbeeld beperken tot de beeldende kunst. Heeft die meer min of meer ook niet aan zichzelf te danken? Ik heb soms wel het idee dat de kunst zich wel heel erg in zichzelf heeft opgesloten. Het is niet meer zo... Heb je echt dat idee? Ja, soms ben wel. ben je daar een beetje aan het stoken? Nou, ik ben ook aan het stoken. Daar hou ik ook van. <lacht> maar, ik, maar ik heb ook echt het idee dat het soms... Niet heel erg naar buiten uh, tredend is. Het hangt heel erg van buiten. Maar hebt nou precies het andere idee. Heb. Ik heb het idee dat die arme kunst de afgelopen jaren alsmaar alleen maar naar buiten heeft moeten treden. En als zich volledig heeft moeten onderwerpen aan een idee van zichtbaarheid. Zodat er geen reflectie meer is of geen mogelijkheid tot reflectie. Precies, meer is. ik heb eigenlijk het idee van dat, uh, dat als alles nou maar direct en leesbaar en onmiddellijk was. En vooral leidt tot een makkelijk plaatje. Dat dat eigenlijk zeg maar de enige optie was. En hier in Nederland was simpelweg, zoals we de publieke ruimte hadden georganiseerd, was nog de mogelijkheid tot zeg maar juist misschien een iets tragere vorm van kunstproductie met iets meer reflectie en iets meer die poging tot innovatie. Het was gewoon ingebed, gegarandeerd door een bepaalde systematiek. Ja. Terwijl je op alle andere plekken zag dat, nou ja, oké, okay, zo'n jongen maar een hele grote poedel maakte met heel veel bloemetjes opgeplakt en een beetje het lekker. Maar nou moet ik wel eerlijk zeggen, PVV en, en, en CDA en Cornuiten... die krijgen het natuurlijk. Uh, die krijgen er flink van langs. De kunst krijgt er flink van langs in de eerste plaats. Maar uh, he, dat komt uit die hoek, uh, wordt er dan gezegd. Twee kabinetten geleden werd er ook alleen maar gehamerd op dat de kunst bijvoorbeeld. zichzelf moest terugverdienen. Dat het ondernemen. He, het ondernemen werd steeds belangrijker. Ik bedoel, dit is eigenlijk een beweging die al heel lang aan de gang is. I en, en ik denk dat. Even voor de duidelijkheid. Het is een bureaucratisch systeem wat er is gecreëerd. En die moet je af en toe tegen de licht houden. Dat lijkt me volstrekt noodzakelijk. Hè? En toen zeker mensen als van de ploeg zeiden... van hé hey jongens, we moeten op zoek naar ja, meerdere, vormen van, van, hè, van meerdere ja. vormen van legitimiteit. En onder andere in economisch had hij natuurlijk een heel goed argument. Maar mm -hmm. ik denk zelf dat heel veel zeg maar, segmenten van de kunst... dat ook fantastisch doen, uh, gaan naar menig uh, theatergezelschap... en 40 tot 60 procent van hun geld wordt door zelf, zelf verdiend. Mm -hmm. He? Het is helemaal niet zo dat men eenduidig aan die moederborst hangt. Um, Concreet jouw centrum, Maris. Nou, kijk, we bijvoorbeeld wat wij hebben gedaan... Kijk, toen, toen ik daar kwam een jaar of vijf geleden... toen begonnen we met zeg maar, een onzekere projectsubsidie van 80.000 euro per jaar. Daar kan je niet zo heel veel mee. Maar wat we poogden door zeg maar, heel specifiek in te zoomen op het lokale en te bedenken, wat is dat nou eigenlijk, Maastricht... Nou, Toen voelden we toch dat het een beetje een soort e eeuwse toon had... met een soort gevoel voor hiërarchie en stijl en smaak en lekker eten... en dat soort van dingen. Dachten we, als we het Bourgondische nou, element. Het bestaat. Een beetje chique genre, Een beetje bon, chic bon ja. en choune, zoals ze dat zeggen in mijn Ja, ja toen dachten wij van, god, misschien is het interessant om dat niet te negeren... maar juist te benutten. Dus we hebben een programma georganiseerd rond bijvoorbeeld de dandy of de flaneur. Ja, ja. En dat waren ook programma's die niet alleen maar aansluiting vonden in Maastricht... maar ook nationaal interessant bleken te zijn. En toen hebben we... Iets wonderschoons is toen gebeurd. Toen zijn we in de zogeheten basisinfrastructuur terechtgekomen. Vraag me niet exact wat het is. Maar de overheid heeft vier jaar geleden de boel opgeschoond. En bedacht van oké, okay, welke instellingen en welke activiteiten... of welke verantwoordelijkheden zien wij als overheid nu echt van... Maar als je in de basis bent, belang. het is net zoals bij Ajax en Feyenoord... als je in de basis zit, dan, je, dan, dan word je opgesteld. Ik bedoel, dan krijg je gewoon geld. Precies. En we kregen geld. Ja. En toen hebben wij bedacht, oké, okay, nu we wat meer geld hebben... en dat was echt beduidend meer geld... toen zeiden wij zeggen, oké, okay, waarom starten we niet een projectbureau? Want in plaats van dat zeg maar, geld allemaal te vertimmeren in dat huis zelf... is het niet ongelooflijk interessant een beetje buiten zeg maar, die beperkte muren... van dat eigen instelling op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten. Ja. Liefst met ondernemers, andere partijen, bestuurders, de provincie... en te en kijken of we misschien... Agenda's zijn die je binnen een culturele instelling met de ene opdracht presenteren om misschien andere type activiteiten te gaan organiseren. Nou, wat we bijvoorbeeld volgende maand gaan openen, of liever gezegd deze maand, vandaar ook een segment maar, een beetje die weemoedige trekken in mijn gezicht. <lacht> Ik dacht dat dat gewoon vermoeidheid was. Absoluut van niet. <lacht> nee, dat is. Er uh, is bijvoorbeeld in Maastricht um, een wijk die heet Belvedere. Ja. Daar zat ooit de swingsfabrieken. Daar weet jij niks van, want daar, dat waren, was, was een verschrikkelijk terrein. Uh, kinderwegjes van Van Houten komen daar eigenlijk min of meer uit voort. Het was de grote porseleinfabrikant, ja. die swing zat daar. Ja, op die wc's zitten we allemaal nog. Precies. Nou, en dat terrein is eigenlijk tot een jaar of tien geleden dicht geweest. Dat waren fabrieksterreinen, lagen min of meer in het centrum. Dat is nu... Het ene grote stedenbouwkundige verdieningsgebied van Nederland. En die mensen hadden zoiets van, hé, hey, help ons, Mares, help ons met het veranderen van het psychologisch klimaat rond deze omgeving. En men dacht natuurlijk, hey, kunst is natuurlijk de great gentrificator, zou ik maar zeggen. Ja. Dat heb je ook ooit in New York gezien, dat he, hele industriële gebieden werden omgevormd. Men noemt het de verlofting van New York. Omdat al die verschillende loftgetrokken, kunstenaars in de werden galeries georganiseerd enzovoort, ja. enzovoort. En wat eerst een slechte wijk was... transformeren tot een plek waar je toch vooral sushi moest eten. Ja, ja. Nou, vanuit dat idee hebben die stedenbouwkundigen gevraagd... zouden jullie een van die gigantische fabrieksterreinen... iets van 6.000 vierkante meter... zouden jullie die van een tijdelijke functie willen voorzien? En wij dachten, schaal en tijdelijkheid... dat zijn natuurlijk best interessante vraagstukken... en dat koppelen aan zeg maar, kunst en kunst presenteren... En nu gaan we dus deze maand het grootste tijdelijke museum van Europa presenteren... met behulp van een collectie van wrak. En komen er iets van tussen de 300 en 400 kunstwerken naar Maastricht toe. Onder de Die worden ouderstort. tijdelijk daar gepresenteerd? Die worden tijdelijk daar gepresenteerd. A, je geeft een gebied een andere functie. B, je creëert voor je eigen instelling opeens een soort... totaal andere schaal waarin je normaliterne opereert. Je hebt een mogelijke wijze. Een soort instrument in handen, waarmee je veel grotere publieksgroepen kan bereiken. Mm -hmm. Je kan opeens samenwerken met allerlei partijen: mm -hmm. universiteiten, restaurateurs, hoteliers. Nou ja, een heel divers groep vindt het interessant als een dergelijke functie in een stad-land. Yeah. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En mm, dat vind ik een typisch voorbeeld van een presentatieinstelling die onder de noemer van ondernemerschap. Zeg maar, zich buiten de enge grenzen van de kleine instelling stapt. En zegt: Hé, hey, hoe kan ik de agenda van de kunst verweven met de agenda van de politiek en van de ondernemer? Enzovoort, enzovoort. Enzovoort. Ja, ja precies. En zo'n project als wat jij nu benoemt, zo'n tijdelijk museum, uh, heeft dat dan geen last van zo'n aanstaande bezuinigingsgolf? Nou, het interessante is dat dat gedragen wordt omdat veel meer mensen als het, ware het belang daarvan wel inzien. Het is niet een noemer per se innovatie of experiment. Het innovatieve ligt eigenlijk in het feit... dat datgene wat een museum namelijk nooit zichtbaar maakt... namelijk waarom koop je iets in, hoe ziet een collectie eruit... hoe restaureer je, ja. nou ja, enzovoort. En Daar ligt de innovatie. Dat zijn eigenlijk vraagstukken waar heel veel mensen zich toe kunnen verhouden. Dus opeens zeg maar, word ik door mijn eigen opdracht... Namelijk het presenteren van het laatste en het nieuwste. He, want dat is de opdracht die de overheid mij stelt. He, word ik daar eigenlijk binnen mijn eigen instelling beperkt op een bepaalde manier? Want ja. dat, daarmee vertegenwoordig je per definitie een avant-garde, zou je kunnen zeggen. Kan ik door mezelf opnieuw uit te vinden, buiten de enge grenzen van mijn eigen organisatie... dingen doen die... ja? kennelijk door meerdere mensen en meerdere partijen worden gedeeld. Dat is, dat is jouw jou aanstaande toekomst. Hè? Of eigenlijk zit je daar altijd over je oren in bij, bij Mares in Maastricht. Ja. Een andere uh, werkelijkheid is, is dat je curator bent... van de 54e Biennale van Venetië. En daar wil ik het even met je over hebben. Uh, overigens, luisteraars, via onze website kunt u reageren op deze uitzending. Ik heb het al gezegd, ik zeg het nog een keer. Guus Beumer is uh, onze gast, hij is conservator van het Nederlands paviljoen op de 54ste Biennale. Conservator? Ja, zo noem je dat toch? Nee, dat curator. Je curator. Sorry, waarom <laughs> zeg conservator? Dat is echt een heel verkeerd woord. Uh, curator van de Biennale van Venetië. Eind vorige week werd, dit, uh, werd de Biennale geopend... en uh, tot 27 november is dat daar te zien. Uh, Guus, had jij er eigenlijk al een beetje stiekem op gerekend? Uh, oh nee. Nee, nee, nee, nee, wel ik, nee. Ik, ik zat in een kleine instelling ergens in Maastricht. Dan bedenk je helemaal niet dat het op een gegeven moment de telefoon gaat en mensen zeggen: van, Goh. Maar de Stichting, er... bij Monden van Gita Luiten, wat toch een van de belangrijkste kunstvrouwen van Nederland is op dit moment, zei: Het was een unanieme uh, benoeming. Oftewel iedereen dacht aan Guus Beumel om de een of andere reden. Nou, dat. dat, dat, dat Vleiend. Dat, dat is een bijzondere vleiende uitspraak van haar. Ja. Maar, het, maar het is niet, het was nooit. It never uh, crossed your mind. Nee, omdat net wat ik je vertelde... wij inderdaad zeg maar, in de periferie opereerden, ja. daarmee ook Vandaar dat ook een ander type programma hadden ontwikkeld. Hè? Bijvoorbeeld rond de dandy. Hè? Ja. En daarvan had ik nooit het vermoeden... dat dat nou zeg maar, door grote groepen... nou ongelooflijk de handen op elkaar oplevert. Dat is een hele rare zin, sorry. Maar dat dat nou zo heel veel applaus opleverde. Ja. Dus... Uh, ik dacht dat ik iets deed wat noodzakelijk was, uh, specifiek was... Uh, zeker voor die plek ook... fundamenteel misschien zelfs was. Maar uh, ik had nooit het idee dat... Dat dat, dat, dat uh, ook bij alle, alle, alle bobo's in de kunst... Nee, uh, in helemaal Londen niet. Nee, nee. Was. Nee. Dat was wel zo. Was er bij jou nog enige twijfel of je dit project moest aanvangen... of was het meteen een volmondig ja... Nou, zo werkt het niet. Dus je wordt echt... Ze bellen je op en zeggen, ben je geïnteresseerd? Nou, daar wil je wel ja tegen zeggen, ja. tegen ja. Ben je geïnteresseerd? Want je bent natuurlijk geïnteresseerd. Ja. En, en vervolgens vragen ze aan je van, wat is dan je plan? Dus je, het is niet zo dat je, dat, je, dat je wordt uitgenodigd... en vervolgens mag je een beetje leuk... Uh, hoe ga ik dat geld nou eens uitgeven? Nee, je moet eigenlijk na het telefoontje onmiddellijk aan de slag... En binnen een aantal weken met een plan komen, wat vervolgens aan het bestuur wordt voorgelegd. Ja, dat plan was meteen duidelijk voor jou. Want je hebt nogal iets, iets revolutionairs gedaan, laten we dat uh, maar meteen uh, benoemen. Nou, de werkwijze was onmiddellijk duidelijk. Maar waar het uiteindelijk toe zou leiden, was het natuurlijk absoluut niet duidelijk. En sterker nog, het was een maand geleden nog niet eens duidelijk. Uh, oh. ja. <lacht> <laughs> Eén een een grote verwarring, begrijp ik. Nee, absoluut geen verwarring. Maar uh, wat ik wilde. Kijk, dat is namelijk het leuke van Venetje. Het heeft. Ja, bijna 120 jaar geschiedenis. Dus je gaat toch. Ik denk toch, wat is die specificiteit nou van Venetië? Zijn er, zoals je weet, overal biennales ja. vandaag de dag. En dat is natuurlijk zo'n. Ja, wat zou dat zijn? Dat klinkt zonder een beetje barineer te zijn, maar het zijn een soort shoppingpages van de modestijdschrift. Dat is een beetje het laatste en het nieuwste. En het is behalve, ook een parade van kunstenaars die, waarvan je dan vermoedt dat ze later door gaan breken, behalve Venetië. Dat is nou het mooie, dat is dat allemaal. Maar tegelijkertijd staat, hebben ze daar iets heel belachelijks bedacht in 1895 of zoiets. Dat is, geloof ik, het moment waarop ze die biennale hebben uitgevonden. Ja. Dat is namelijk die zogenaamde Giardini met die nationale paviljoens. Daar mag je namelijk een uitspraak doen over nationale identiteit. Ja. Nou, en dat is natuurlijk heel bizar. En een soort rare echo uit een ver verleden. Maar ik dacht, hé, hey, dat zou toch wel heel erg leuk zijn om daar weer opnieuw de aandacht op te richten. Maar toen, dacht, toen hoorde ik dat je in de eerste instantie heel druk bezig was rond het thema tulpenmanie. Ja. Dat is een onderwerp wat we onlangs nog in deze uitzending in uh, dit programma hebben besproken. Namelijk die volkomen gekte. Ja. Uh, die combinatie van, van een liefde voor tulpen. En toch een, en schoonheid. Schoonheid. Ja. Uh, en, schoonheid maar ziekte. ook met zakeninzicht uh, ja. zaken of gebrek aan zakeninzicht. Ja, inzicht eigenlijk. Speculatie, Hi. precies. De, de beurs eigenlijk, ja. hè? Dat, dat is de tulpenmanie. Maar die tulpenmanie die is langzaam maar zeker helemaal uit het programma uh, weggecijpeld, geloof ik, of niet? Ja, nee, wat ik bedacht heb, ik dacht: hoe kan je nou, van dat begrip nationale identiteit aan de orde stellen? En toen dacht ik: in Nederland heb je eigenlijk geen grote verhalen, en je hebt geen grote beelden. Ja, misschien die klompen, die tulp. Maar toen dacht ik even... wat we wel altijd doen in Nederland... is overal systemen voor bedenken. En die systemen die worden dan bijna een soort metaforen. Neem bijvoorbeeld het begrip poldermodel. He? Uh -huh. Dus we gaan eerst polderen en dan denken we... oh, maar wat zijn we nou? Ja, wij zijn het volk wat op zoek gaat naar consensus. En een van die hele rare, interessante systemen... die wij eigenlijk vanaf de bezetting hebben bedacht... is die culturele infrastructuur. Dus ik dacht van... Hey, dat is een hele mooie manier geweest in Nederland om het begrip identiteit ik uit vind te het drukken. Ik grappig even, sorry dat ik je onderbreek, Guus. Maar dat, dat jij zegt van we zijn helemaal geen land van grote verhalen. Je bent nota bene zelf in Indonesië gebo geboren. Ik bedoel, uh, wat dacht je van onze rol uh, over in, uh, in de wereldzeeën, de kolonieën en, uh, en wat is Nou, zijn? je hebt helemaal gelijk. Dus ik begon zeg maar, met het idee van zeg maar, die... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, voor mij was het heel moeilijk om bij die grote verhalen te starten. Misschien is dat een betere formulering. Nee. Sorry, mevrouw Postel. Ik ja. kreeg gelijk tot de orde tot de Nou orde ja, tot de orde. orde. Ik, ik, ik luister <laughs> gewoon naar wat je zegt. En ik, ik let op. Dus vervolgens dacht ik, oké, okay, die culturele infrastructuur... dat vind ik wel een interessant gegeven. En dan kom je heel snel tot een multidisciplinaire werkwijze. En mm. toen dacht ik natuurlijk, ja, hoe kan je dat in godsnaam bij elkaar brengen? Nou, om een lang verhaal kort te maken, we hebben dus tenslotte maar een uur dacht ik toen natuurlijk aan het begrip opera... omdat het natuurlijk ja, een kunstvorm is... die afhankelijk is van alle andere kunstvormen. Waarin alles samenkomt. Hè? Precies. En toen zocht ik natuurlijk naar een groot en meeslepend verhaal. En ik dacht, oké, okay, wat zou het kunnen worden? Nou, toen dacht ik niet aan Indonesië... Nee. en het koloniale verleden. Maar toen dacht ik aan die befaamde tulpenmanie... omdat ik interessant vond... Uh, dat er allemaal nationale eigenschappen en gebeurtenissen in samenkomen. Precies. Komen. En het meest mooie is dat we in de 19e eeuw... toen we echt gingen nadenken over het begrip nationale identiteit... eigenlijk zeg maar, die tulpenmanie hebben gezien als een soort tijdelijke afwijking van onze werkelijke karakter. Want wij zijn natuurlijk, jij en ik, hele godsrustige mensen... die heel gedisciplineerd zijn ja. en heel Calvinistisch. We hebben één keer hebben we in een ver verleden een klein foutje begaan. En dat is de tulpenmanie. En dat leek me natuurlijk niks leukers... Om het aan de hand van een foutje of een ziekte ja, aan de hand te Ja, nou, de, dan, dan krijgen we nu een beetje de tulpenmanie van dit moment. Want we gaan, het heel, we gaan even naar het Radio 1 journaal. We gaan het namelijk over okay. pen, pensioenen hebben. Dat is ook een soort uh, tulpenmanie-achtige kwestie. Verslaggever uh, nee, Radio 1 journaal. Gertjan Dennekamp. De hele dag is er al koortsachtig overleg geweest over het pensioenakkoord bij het hoofdkantoor van de vakcentrale FNV in Amsterdam. staat Gertjan Dennekamp, voorzitter Agnes Jongerius. Die is net naar buiten gekomen, Gertjan. Ja, dat klopt. En zij zegt uh, dat uh, er op basis van de teksten die nu liggen er voldoende reden is om door te praten. En dat betekent dat zij een overleg ingaat met werkgevers en vervolgens met het kabinet. En dat we uh, eigenlijk kunnen verwachten dat er op korte termijn een pensioenakkoord uit zal rollen. Want intern heeft zij gezegd, zo wordt hier bij de FNV gezegd, ik heb heel weinig ruimte om wezenlijke dingen te veranderen in deze tekst. Um, dus misschien dat er nog wat punten en coma's en enkele details uh, veranderen... maar de hoofdlijn blijft overeind. En men verwacht hier dat er op korte termijn inderdaad... een nieuw pensioenakkoord zal uh, komen te liggen. Er was wel verzet bij FNV-bondgenoten. Uh, is dat verzet dan opgegeven? Nee hoor, dat verzet is nog uh, aanwezig en, en uh, zelfs vrij hard verzet. Want zij zeggen dit akkoord is onvoldoende, het is te onzeker. De werkgevers moeten uh, ook meer financiële lasten dragen... En de AOW wordt weliswaar iets verhoogd, maar dat is vooral een sigaar uit eigen doos. En zij zeggen van ja, in dit akkoord is eigenlijk onzeker wat de uitkomsten zijn van uh, uh, het pensioen. Hè. Het pensioen wordt belegd, dan ben je afhankelijk van de resultaten. En als daar geen garanties onder liggen, dan zit je inderdaad in een soort tulpenmania. En uh, daar gelooft bondgenoten niet in. Dus zij hebben een fundamenteel uh, probleem. Uh, en zij hebben hier een bezwaar tegen. Dus eigenlijk is de... Vakcentrale FNV verdeeld, bondgenoten tegen, de vakcentrale voor en Jongerius praat verder. En uiteindelijk hebben ze een oplossing gevonden. Ze zeggen namelijk, we leggen het gewoon voor aan de leden. En die moeten dan uiteindelijk maar beslissen als er een akkoord ligt, uh, wat zij daarvan vinden. Dus uh, Jongerius praat verder. Dat leidt uiteindelijk tot een akkoord wat zij verdedigbaar vindt. En bondgenoten is nog een beetje afwachten wat Jong Geer is er uiteindelijk nog op het laatste moment uitsleept. Maar die geeft aan dat zij waarschijnlijk tegen zullen zijn. En dan heeft uiteindelijk eh, het lid van de FNV ruim 1 miljoen mensen eh, die kunnen de doorslag geven. Die heeft het laatste woord. Oké, okay, dankjewel Gert-Jan Dennekamp bij de FNV vakcentrale in Amsterdam. Uh, wij gaan door met onze uitzending van Kunststof. Daarin praat ik met Guus Beumer. Hij is uh, curator van de 54e Biennale Venetië. Althans, van het Hollands Paviljoen. Uh, hm. wij, wij zaten in de grote verhalen die, die, die, die Holland te vertellen heeft. De manier waarop jij dat uh, hè, uh, vorm hebt, hebt willen geven. Ja. Uiteindelijk, om even een hele grote stap te maken... is het uiteindelijk tot een soort gezamtkunstwerk gekomen. Ja. Dat is echt afwijkend, want normaal worden kunstenaars individueel uh, uitgezonden voor de, uh, voor de biennale. En is dat ook een heel mooi opstapje voor hun verdere carrière. Uh, hoe werd er gereageerd toen jij met dat idee kwam van jongens, we gaan het nou lekker allemaal samen doen? Nou kijk, zo makkelijk is dat niet. Hè? Het is, je, je, net wat je zegt, is een, die biennale is getransformeerd van zeg maar, een platform voor nationale identiteit... naar een soort marketingplatform van individuele kunstenaars. Uh, nou heb ik natuurlijk zeg maar, een groep mensen uitgenodigd... die daar niet per se gevoelig voor zijn. En die zoiets hadden van, God, als we invulling gaan geven aan het Nederlands paviljoen... is het misschien juist weer interessant om aan te sluiten bij een oudere en eerdere traditie. Mm -hmm. En sterker nog, wij zijn bereid om zeg maar, ons eigen ego, status of positie... voor een deel te relativeren of zelfs in te ruilen... om op zo'n manier een soort collectieve uitspraak te doen. Er was geen verzet, het schuurde niet eens... Nou kijk, in, in uiteindelijke werkwijze natuurlijk wel. Hè? Maar, want dat, ja, wat, je weet niet wat je tegenkomt. En je, je blijkt opeens over gevoeligheden te beschikken... waarvan je van tevoren ook niet wist dat je die met je meedroeg. Ja. Hè? Dus natuurlijk, zo'n proces is per definitie conflictueus. Maar de intentie was niet per se mijn intentie... maar is iets wat per direct... Door de groep naar voren is geschoven. En waar ze eigenlijk in eerste instantie nog veel radicaler in winsten zijn dan wat ze nu zijn. Want ja. dat gezangkoetswerk waar je het over, over hebt, uiteindelijk zegt deze groep mensen natuurlijk. Hè, dat gezangkoetswerk is een 19e eeuws ideaal, dat bestaat niet meer. En op het moment dat je als bezoeker daar binnenkomt... dan valt dat ideaal ook letterlijk uiteen. Dan komen ja. uiteindelijk al die individuele posities... worden alsnog zichtbaar. Je ziet dus kortom het werk van de individuele kunstenaars... maar je ziet ook het grote geheel. En Precies. daar zijn verbanden. Ja. En het zijn ook niet alleen maar de strakke, strikte beeldend kunstenaars. Er zijn dichters bij, er zijn componisten bij. Kortom, in die zin is het toch echt wel anders... dan de gewone ja. traditionele Venetië-opvatting. En wat mij betreft is het ook echt een pleidooi... voor die prachtige culturele infrastructuur die we in Nederland hebben. He, want die maakt Zeg maar zo'n werk mogelijk. Het, is, het, zeg maar, het mooie aan het werk denk ik, schuilt al in de methodologie. Namelijk dat we uiteindelijk niet alleen maar met de Mondriaan Stichting zijn gaan samenwerken, maar ook met het Fonds voor Podiumkunsten. Ook met eh, Fonds penslaar, voor letteren. Ook met het Fonds voor de Letter. En, en dat leverde als het ware die oneindige stapeling aan disciplines op. Ja. Er is verkeersinformatie. Inderdaad, verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 in de richting van Den Haag staat nog drie kilometer file... tussen roelof en Zoete rijndijk En de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar staat twee kilometer. En 57 bij Middelburg. Daar hebben ze problemen bij het aquaduct Walgeren bij Middelburg. Dat is in beide richtingen dicht. En dat komt allemaal door een technische storing. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ik praat in Kunststof met Guus Beumer. Hij is curator van de Hollandse... Afdeling het Hollands Paviljoen van de 54ste Biennale in Venetië... die nu volop aan de gang is. Vorige week is die geopend tot eind november daar te beleven, te zien. Je koos voor een vrij spectaculaire opening, heb ik mij laten vertellen. Je had 15 vooraanstaande vrouwen. 19 zelf. 19 vooraanstaande vrouwen en jijzelf. Had jij in kledij van Alexander van Slobben... met wie jij ooit nog Orsen en Bodil, het modemerk, hebt gevoerd, gestoken... En, en, en die heb je als een, als, een, als een soort nachtwacht opgesteld, deze mensen? Ja, precies. Zeg maar, als je het paviljoen binnenkomt, dan zie je een soort rare, bizarre vlek. En die vlek, dat, is, dat was ooit een foto van Johannes Schwartz. Die ging namelijk ooit de erezaal binnen van de uh, uh, Rijks... En, ja. en zag dat ze daar de nachtwacht weggelden uit de Ierzaal. En toen bleek een rare soort abstracte vlek bleven open. Want toen bleek dat ze al die jaren lang stiekem om het museum... of zeg maar om het schilderij hadden geschilderd. En uh, toen <lacht> ze, zag het ook ja, groen... met een soort mottige witte vlek in het midden. En hij vond het een hele indrukwekkend beeld... omdat het voor hem natuurlijk stond voor een beetje... Ja, het verdwijnen van het grote icoon. Het verdwijnen van het nationale zelfbewustzijn. Het, ja. uh, dus hij had zoiets van: hey dat beeld. Dat staat voor mij voor, voor dat gemis. Maar het staat niet alleen voor dat gemis. Het staat ook voor het feit dat we nu, zeg maar, uitgenodigd worden. om die restant eh, opnieuw te waarderen. Ja. En hij heeft die foto heeft hij niet alleen gemaakt. maar die heeft weer opnieuw geschilderd. Letterlijk in de maten van de Erezaal. Van het Rijk. En. Uh, uh, ja, dat was voor ons, zeg maar, een soort hele. Ja, misschien ook wel enigszins melancholieke ideeën over het feit dat uh, het vraagstuk van nationale identiteit niet meer teruggebracht kon worden tot een eenduidig beeld. Mm -hmm. En maar vervolgens hadden we zoiets van: hé, hey, maar we willen eigenlijk iets anders wel zichtbaar maken. En dat is toch die waanzinnige gemeenschap die zeg maar, aan de kunsten ten grond onder de kunsten ligt. Yeah. En uh, nou ja, zoals je weet, is het, de nachtwacht uh, een beeld gevuld van. Uh, Machismo trots en één soort weemoedige marketenster in de hoek. Een blond meisje en die, waarvan men zegt dat ze staat voor de liefde en de hoop. En uh, vervolgens hebben we dat beeld als het ware hebben we negatief van gemaakt. Dus alle mannen hebben we getransformeerd tot vrouwen. Met vooraanstaande kunstvrouwen. Absoluut. Ja, dus ja, vooraanstaande kunstvrouwen. En jij maar... bent dan de marketenster. En geworden. ik was de marketenster. Die... En, ja. jij staat... en sta jij dan ook voor liefde? Uh, uh, dat laat ik een beetje aan de ander over. Ik vond het in ieder geval wel heel mooi om op die plek zeg maar, die rol te mogen vervullen. Ik ja. vond me, eigenlijk eerlijk gezegd, toen ik het beeld zag, meer. Want ik bedoel, ik kreeg nu de hele uitleg erbij. Maar toen ik het beeld zag, dacht ik meer van: het is een soort, soort een beetje uit de klu, uh, kluiten gewassen Benjamin. die daar onder aan de voeten van, uh, van vijftien <lacht> st strenge moeders zit. Ja. <lacht> maar dat is dus niet de bedoeling van het beeld. Nou, ik geloof. Ja, er zijn verschillende interpretaties. Al, het was een beetje al een soort ik die toch een beetje, zeg maar uh, uh, kaalkoppig en, en rondlichamig uh, bijna een soort harem om me heen had. Nou ja, ik heb hele verschillende interpretaties daar mogen horen. Maar het was een simpele omvorming van een, van een mannengemeenschap in een vrouwengemeenschap. Ja. En daarmee ook zichtbaar maken, natuurlijk wat achter dat begrip subsidie allemaal niet schuilt. Ja. Ja. Is, is het eigenlijk zo dat je als je, als je daar dat Hollands paviljoen inloopt, dat je. Dat je dit soort dingen eigenlijk allemaal moet weten. om te begrijpen. wat er gebeurt? Nee, dat is nadat het mooie. He, dat is uh, natuurlijk. Zeg, een van de dingen die mensen zeiden. was van. Uh, ja, maar je moet het allemaal weten. Uh, het grappige was is dat zij het weten. En daarmee ook stellen dat anderen het moeten weten. Terwijl ik zeg maar. de mensen die ik sprak uit het buitenland. die lazen dat gewoon als een, als een soort. Ja, afwezigheid. Die zagen een soort theaterscène. waarbij zeg maar. het spel niet langer gespeeld werd. En ik had een soort hele melancholieke, contemplatieve visie... op wat waar we aan het doen waren. En sommigen die geïnteresseerd waren om die vlek alsnog te interpreteren... die hadden dan een reader. of een, ja, een, Die konden dan lezen dat, die, dat het een foto was van het Schwarz. En waar het voor Maar het mooie was natuurlijk dat we gekozen hebben voor een universele taal. Namelijk de taal van het theater. En, en bovendien nog niet zeg maar, het, het, het actuele theater, maar het coulissetheater. Maar, maar goed, ik, ik hoor de filosoof in jou spreken. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik ga gewoon een beetje rondkijken... wat er in Nederland aan goede kunstenaars rondloopt. En die stop ik in een busje, die rijd ik naar Venetië. En die stal ik daar gewoon uit, een stuk of tien. Twintig. Ja, nou, en dat is ook al vele malen gebeurd. En dan ja, dus, spijker ik gewoon, hè, dan doe ik een paar haakjes en dan hang ik het op. Of er zal ook een installatie bij zitten, die zet ik neer. Ja. Maar dat is niet bevredigend meer, op de een of andere manier... om zo naar te kijken? Dat is natuurlijk een gewetensvraag die je stelt. Uh, laat ik het zo zeggen. Dit is een heel specifiek platform. Hè? En waarom zou je nou op een specifiek platform... datgene doen wat je overal kan doen? Hè? Ik kan overal, op elke plek, kan ik een beeld neerzetten. Een beeld neerzetten. Of een schilderij Of dan kan ik dan voor één wie hmm. moet kiezen... of voor tien mensen kiezen. Nee, daar is het nou juist zo interessant om te zeggen van... Hey, dat hebben we kennelijk geëxporteerd naar Venetië... om dat vraagstuk van nationale Identiteit te adresseren. En ik vond het heel erg mooi om dat begrip identiteit... te transformeren tot het idee van gemeenschap. Ja. En dus vond ik het ook van belang om daar te laten zien... hoe je als collectief zou kunnen optreden... en tot wat voor mogelijke tentoonstellingen dat zou kunnen leiden... waarin disciplines elkaar versterken... Aanvreten. Nou ja, intro, intro, intro, intro. En daarmee is het dan ook wel degelijk een hoogspersoonlijk statement geworden over de gang van zaken in de kunsten, bijvoorbeeld. Misschien ook over de biennale in Venetië zelf. Ik bedoel, de. de, de Wat som... bedoel je met een persoonlijk statement voordat je. jouw strappen? Uh... <laughs> valse nicht hier, jou wordt wakker, ja, ja, hoor ik. Het is toch een hoogspersoonlijk <laughs> statement? Het is toch een hoogspersoonlijk statement? Jij, jij je, je nodigt een aantal kunstenaars uit die allemaal hun eigen bijdrage doen, maar daaroverheen, of Omheen, is toch, uh, zit nou, wel, het is het, het hoogst persoonlijke statement van een groep. Het is echt niet het hoogst persoonlijke statement van mij. Nee, nee. Want als je inderdaad om, zeg maar, nou, die valse nicht mij aan zou spreken... dan zou je misschien een veel kitscheriger soort opera hebben. Een dandyistische opera doordrenkt van, van, van esthetiek en, en, en, en weemoed. En uh, waarin zeg maar, een, uh, een strompelende oude vrouw het verlies van de tulp zou bezingen. En dat hebben we absoluut niet ja, gemaakt. Ik voel echt verschrikkelijke dingen. Uh, maar niet uh, voor een uh, andere plek. Uh, het clichébeeld van ja. mezelf. Maar uh. Uh, nee, dit, wat ik het, het mooie hiervan vind is, dat, uh, is een hele specifieke methodologie. Namelijk een ongelooflijk intensieve samenwerking van in totaal negen mensen. Die uiteindelijk nog eens een keer nog eens aangevuld is met 30, 40 andere mensen. Ja. Uh, en die wij alle zien als een soort metafoor... voor een publieke ruimte hier in Nederland... die volstrekt uniek is. Je moet voorstellen dat de rest van de wereld... daar domineert de markt. En wat wil de markt? Die wil de sterrauteur. En wat wil die vervolgens nog meer? Die wil het fetish van het product. Hè? Ja. En het enige plekje is dat rare kleine zeg maar die slip... die door de Rijn is meegevoerd... die bizarre vochtige delta ergens aan de Noordzee. Daar hebben we bedacht... Dat we een totaal ander en uniek systeem voor kunst en cultuur hebben, ge ge uh, hebben gerealiseerd. En daar wilden wij als groep uitdrukking aan geven. Ja. En dat levert dus per definitie, als je die, zeg maar, die ruimte serieus neemt. dan levert dat niet per se de sterauteur op. met een enorme gouden rol. Nou, ben ik enigszins want dat bedoel ik niet met alle respect voor alle sterauteurs. Maar het levert in dit geval dus een samenwerkingsproject op. die wij een opera noemen. Maar eigenlijk een democratiseringsproces optimaal vormen. Exact, dank u. Dat, dat, dat is wat u wilt. Dat, ja. dat is het. Het is een uitdrukking van een. Ja, van ja, een democratische visie op kunst en cultuur. Ja. Wij spraken met Rutger Pons, hij is uh, kunstchef van de Volkskrant... en hij zei tegen ons... als bezoeker kom je onbevangen binnen... en je bent benieuwd naar wat het werk oproept. Die binnenkomst is heel goed. De architectuur van het geheel is mooi. Bij binnenkomst zie je een houten constructie... dat als toneel dient en dat is ook heel mooi. Maar daarmee houdt het op bezoekers gaan niet naar Ellen Lange, verhalen, luisteren op een koptelefoon... en slecht uitgesproken Engelse teksten luisteren. Daar wemelt het van. Je wordt als bezoeker het bos ingestuurd. Het, hij is te cryptisch... En naarmate je langer in het paviljoen bent, wordt het alleen maar onduidelijker. Er zijn veel te veel teksten en video's om te luisteren. Ik ben zijn theorie over de Biennale pas gaan snappen... nadat hij mij dat langdurig heeft uitgelegd. En dat doet hij uitermate charmant en hij heeft ook heel goede ideeën... maar misschien is deze opdracht te is die veel te filosofisch... te veel de omgevallen boekenkast. Misschien is hij toch niet de kunstcurator genoeg om dit te kunnen doen. Uh, nu breng ik dit even terug naar één zin. Ja, doe dat eens even, Petra. Ja, omgevallen Franse boekenkast. Dit zijn eigenlijk maar drie woorden. Oh, nou, een omgevallen Franse boekenkast. Um, nou, kijk, ik vind het eigenlijk... Ik, jij leest het als een negatieve kritiek. Ik, het, het interessante natuurlijk is namelijk dat hij datgene wat wij wilden uh, realiseren... namelijk het feit dat je in eerste instantie een heel helder beeld krijgt waarvan je denkt, hey, dit snap ik, dit is een theater met een perspectief. En ik volg het perspectief en wat zie ik? Hey, een soort rare vlek, En wat zou die kunnen betekenen? En vervolgens kan ik gaan zitten en kan ik naar dingen luisteren... en kan ik erin en dan blijkt het opeens allemaal complexer te worden. Kortom, zeg maar, die identiteitsvraag die we in eerste instantie uitdrukten... met een soort theatermodel, blijkt in tweede instantie... Niet zo simpel te zijn als dat theater suggereert. Ja. En blijkt veel complexer te zijn. Het is en, dus gelaagd. Het is dus het, gelaagd. Het geheel. En precies en mogelijkerwijs kom je op, en op een gegeven moment, kom je zeg maar, achter het colis En blijkt datgene wat in eerste instantie helder was, volledig te fragmenteren. En word je misschien als bezoeker teruggeworpen op jezelf. En moet je alsnog een uitbraak doen. Maar de, over... het feit dat hij zegt van je raakt gewoon de weg kwijt en je snapt er niks meer van. Dat. dat, dat... Dat lees jij eigenlijk als een, als een soort positieve verwarring dan? Ik, ik, ik hoop, en zeker voor een criticus, dat het zou kunnen leiden tot een positieve verwarring. Ik, ik, wat ik natuurlijk interessant vind, is, is alle dat we allerlei verschillende posities innemen. En de curator heeft als taak om zeg maar in dit geval. Een, hopelijk, een standpunt te formuleren ten opzichte van een biennale. In dit geval de Biennale Venetië. De criticus heeft als taak om dat vervolgens te bemiddelen... tot een groter publiek. Uh -huh. Uh -huh. Dat is niet per se mijn eerste taak. En Het interessante is natuurlijk dat we al van de jaren zestig af... al besloten hebben dat de kunst... dat je eigenlijk al iets moet weten van kunst... wil je het überhaupt begrijpen. Er was ooit een periode, misschien... Uh, 500 jaar geleden, dat je zeg maar, naar een schilderij kon kijken... en begreep dat je een hoofdstuk van de Bijbel aan het lezen was. Maar die periode is echt al een paar honderd jaar over. Dus, uh, maar dus dat hij, zegt uh, hij uh, toch uh, juist? Uh, uh, dat is toch precies wat hij ons vertelt? Je moet veel te veel weten om dit te kunnen begrijpen. Je hoeft in dit geval helemaal niet zoveel te weten. Kijk, Ik bedoel, ik vind het prima dat Rutger dit vindt... en ik vind het ook een interessant standpunt. En mogelijkerwijs heeft hij gelijk. Uh, maar het interessante is, is dat we, zeg maar, een... Die publieksvraag waar hij het over heeft, dat is juist het startpunt geweest voor onze werkwijze. Want wat hebben wij namelijk bedacht? We hebben gedacht, hey, de eerste twee, drie dagen komen er kenners binnen als Rutger Ponsen. En daarna komen er 350.000 cultuurtoeristen binnen die enigszins verdwaasd en verdwaald op een gegeven moment voor een paviljoen staan. En er staat Hollanda op. He? En vervolgens... Het wordt even weer teruggebracht tot hardklare brokken. Hollanda. Hollanda ga, ga daar op af. Ja, ga daar op. Ga daarop af en kom En dan kom komt binnen. het allemaal goed En vervolgens ja. introduceren wij allerlei elementen om die, zeg maar, verveelde cultuurpassant, die net een vlekkerig ijsje op heeft gekregen, hè, die, om die alsnog te engageren. Om het zo maar eens even te zeggen. Dus je komt binnen kom je in, inderdaad in een hele mooie, verleidelijke ruimte. Dan kan je die ruimte puur op het niveau van schoonheid bezien... en vervolgens zegt: nou, dat was een leuke ruimte... ik ga naar de volgende ruimte. Ja? Ja. Maar je kan ook die schoonheid gebruiken om verleid te worden... te zeggen van, hé, hey, ik ga naar Sanneke van Hassel luisteren. Nou, bijvoorbeeld, Sanneke is een schrijver. Een heel schrijver, schrijver, ja. dichteres. Precies. En die zegt, hé, hey, Guus, voor de duidelijkheid... Ik vind alles best, maar als we het over identiteit hebben... dan wens ik de taal, namelijk Nederlands, wel serieus te nemen. Dus jij gaat geen perfect Engels sprekende professional... uit Engeland importeren om mijn teksten te doen. Ik wil, zoals een dichter betaamt, mijn teksten in het Nederlands uitgesproken zien dan worden ze maar eens een keer geconfronteerd met die kelige klanken... die het Nederland zo eigen is. Dat is ook een esthetische dus ervaring. Dus dit was bewust beleid? Natuurlijk. De slechte Engelse teksten? Nee, ja. Nederlandse teksten. Je hoorde het in het Nederland. Nederlands. En vervolgens heeft ze aan diezelfde acteurs, Frida Pitoors... echt niet de lulligste van deze mensen nee, nee. gevraagd... om het ook in het Engels te doen, maar... Het polder Engels. Ik vind het wel leuk dat je een beetje opwint. Ja, nee, ik ja, vind bedoel, ik leuk. Ik, ik, ja, jij laat wel. Laat ik het zo zeggen, uh, jij bent niet naïef en wij zijn niet naïef. Dus alle keuzes hebben niet te maken met het feit dat we niet in staat waren... om een goed sprekende Engelse Engelsman acteur te vinden. Te vinden ja. Maar te zeggen van, hé, hey, die identiteitsvraagstuk... heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat we een hele eigen specifieke taal hebben... en die wensen we ook uit te drukken op ja. die plek. We gaan nu even naar een stukje uh, Nederlandstalige literatuur luisteren. Ja. Want, want ja, dat, dat, dat doen we er zomaar tussendoor. Uh, want we hebben volgende week een belangrijke uitreiking in dit programma. De esta -prijs voor het beste luisterboek. Wij zijn heel erg in dit programma met luisterboeken bezig. Er zijn vijf luisterboeken genomineerd voor die prijs. Woensdag 15 juni wordt die live bekendgemaakt tijdens Kunst of Radio. Hier beneden in de Smet in de Grote Zaal in Amsterdam. En onze speciale gast is dan Vincent Bijlo. Die al een leven lang niks kan zien maar heel goed kan luisteren en heel goed kan horen... en die voor ons alle luisterboeken heeft beluisterd. Nu luisteren we naar een fragment van de nummer drie, de genomineerde nummer drie. Dat is De Laatste Liefde van Mijn Moeder, een boek geschreven door Dimitri Verhulst... en ook voorgelezen door de auteur zelf. Natuurlijk was het ook voor Wannes niet makkelijk om de sympathie van dit kind te winnen. Sympathie die hij gewonnen moest zien te krijgen koste wat het kost, dat was wie dus... Als Wannes er niet in slaagde een goede band met het kind van zijn geliefde op te bouwen... dan zou hij op termijn ook zijn geliefde verliezen. Dat begreep Wannes. En dat begreep ook Jimmy. En Wannes begreep dat Jimmy het begreep. En Jimmy begreep dat Wannes het begreep. Zoals ze ook begrepen dat ze het van elkaar begrepen. Dat ze het alle twee begrepen. Dat van dat begrijpen...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 Versta je dat, Jimmy? Een gezin. Dimitri Vuls die voorlas uit zijn eigen boek De Laatste Liefde van Mijn Moeder. Een van de vijf genomineerde luisterboeken voor de ESTA-prijs voor het beste luisterboek... die 15 juni in dit programma bekend wordt gemaakt. Ik praat vandaag in Kunststof met Guus Beumer. Hij is, uh, hij is curator van het Hollands Paviljoen op uh, de Biennale van Venetië... die sinds vorige week aan de gang is en dat nog tot... Eind november doet. Uh, hij is ook directeur van Mares. Een, een kunstcentrum uh, in Maastricht. Waar ook een boekwinkel is gevestigd. Waar ook een moestuin is gevestigd. Yeah. Uh, waar, waar, waar, je bent ook nog verbonden aan, het, uh, aan de... Aan de Dependance van het Nederlands architectuur... in. Eh, ja, de voormalige dependance. Sinds een jaar zijn wij... Zelfstandig. Uh, zijn zelfstandig. Een eigen ja. Nederlands architectuurinstituut in Maastricht. Kortom, jij zit helemaal nu tussen de bourmonden van, van Maastricht... Ben je, <lacht> ben, je, ben je geland. Maar ik ken jou bijvoorbeeld nog uit de tijd... dat je samen met een modeontwerper, uh, Alexander van Slobben... die overigens nu op de Biennale ook al die prachtige uh, kleding heeft ontworpen... Uh, dat, je, dat je daarmee uh, enorm in de weer was voor het uh, modemerk uh, Orsen en Bordiel. En volgens mij was jij zijn woordvoerder. En deed je ook publiciteit. En deed je ook de administratie. en Maar deed je ook uh, de wc-schoon. Ja, precies. Ja. Jij deed alles. Ja, ja. Als ik zo een beetje jou, jouw cv bekijk... vind ik het een hele mooie, maar wonderlijke carrière. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Um. Sociaal wetenschapper van huis uit. Ja. Nou, ik... ik... Wat ik geloof ik wel heel erg leuk vind aan mijn, die zogenaamde carrière, waar jij het over hebt, is dat ik zie dat ik me zeg maar om de vijf tot tien jaar opnieuw mag uitvinden. En dat ik ben iemand die zich snel verveelt. Mm -hmm. Dus ja, ik vind het geloof ik wel ongelooflijk luxe dat het om zoveel jaren er opeens weer zich iets nieuws op mijn pad zich presenteert. En dat ik dat dan even mag volgen. En zit daar nog een rode lijn in? Wat beschouw je als, als je forte dan in dit, in dit um, hele verhaal? Wat ik, ik geloof dat ik in staat ben om mensen te enthousiasmeren. En ik geloof dat ik in staat ben om uh, in principe abstracte noties uh, heel concreet te vertalen. En om te zetten in projecten waar anderen zich dan weer wel of niet toe kunnen verhouden. En uh, dat kan dus binnen een... Uh, dat kan binnen het sociale. Waar ik trouwens ook eigenlijk altijd met dezelfde vragen bezig was als nu. Namelijk, wat is een identiteit? Hoe zou je... In hoeverre zou je een karakter kunnen definiëren? In hoeverre is dat vaststaand? In hoeverre transformeert dat per definitie? Nou ja, enzovoort, enzovoort. En dat soort type vragen ja, blijken in allerlei omgevingen interessant te zijn. Mm -hmm. En dat kan dus de ene moment de mode zijn. En het volgende moment de architectuur en daarvoor de, moment de kunst. En ik geloof dat ik daar overal een beetje doorheen opereer... als de dilettant, als, als een beetje de buitenstaander. Dus ik leg verbindingen die mogelijkerwijs ongebruikelijk zijn... maar in een wereld waarin alles misschien overgecodeerd is... blijken mensen dat dan toch interessant te vinden. Ja, en... Daarin is heel belangrijk uh, het, het sociale aspect. De, de manier waarop mensen zich tot elkaar uh, verhouden. Mm -hmm. Dat is ook iets waar je heel goed in bent, zegt jouw omgeving. Zeggen de mensen die eigenlijk met jou werken. Oké. Okay. Uh, en tegelijkertijd krijg je dan ook uh, in, in je mik geschoven zo'n artikel in Vrij Nederland, waarin dan wordt gesuggereerd: ja, maar hij doet alleen maar aan vriendjespolitiek. Want hij geeft alle klussen aan mensen die hij kent of die tot zijn Nee, nee, nee, het was nog veel erger. Het was, was er dan nog maar vriendjespolitiek, dan had het, dan was, nee, ik gaf het allemaal aan mijn geliefde. Dat ja. was nog, dat was die ook nog. betrokken is bij ja. heel veel projecten waar jij bij betrokken Precies. bent en hij is architect. Ja. ja. En uh, komt dat hard aan of hoe komt dat aan? Nou, oh nee, dat zijn, dat zijn natuurlijk hele vervelende soort, uh, soort artikelen. En, ik, en, en, en, en, en de toon was natuurlijk... Uh, ja, vervelend, laat ik het zo formuleren. Niet alleen maar voor mij, maar ook nog voor mijn geliefden. En uh, ja, opeens lees je je eigen leven in termen waar je jezelf nooit gelezen had. Namelijk nou, huh? zelfverrijking. Uh, ja, en belangenverstrengeling wordt ook nog gesuggereerd. Dus je had het, opeens had je iets waarvan jij dacht: van... hé, hey, we strijden altijd samen voor de publieke zaak. Uh, doen dat veelal voor de meest, onder de meest moeilijke condities. Uh, hebben daarmee allerlei verschillende projecten opgetild. Uh, een mode die in Nederland nog niet eens bestond. Hebben we he, mede ja, ja, eh, Niet dat ik ja. nou opeens heel heroïs wil doen, maar we hebben in ieder geval uh, een aantal dingen samen weten te klaar die ook. Uh, inhoudelijk zijn gewaardeerd. En het werd opeens teruggebracht tot de meest enge terminologie. Er werd zelfs gesuggereerd, geloof ik, dat er uh, bedragen van boven de 5 miljoen... Uh, mijn kant, via constructies... Nou, ah, even voor de duidelijkheid. Hè? Misschien is dat wel een mooi moment. Je hebt nog 30 seconden ja, daarvoor. Geen enkel feit was waar. Twee, er zijn twee dingen waarop je het kan beoordelen. Eén is procedureel. Hè? Dat is heel simpel. In ja. Nederland zijn er procedures. Aan alle procedures is vooraf... En in alle transparantie, en melding gemaakt, onder, melding gemaakt stichting enzovoort, je, enzovoort. Dat je... enzovoort. Dus dat is... Maar het derde, en dat is denk ik het meest fundamentele... is dat je, net wat jij zegt, wat doet die meneer Beumer nou eigenlijk? Wat is nou precies zijn kwaliteit? en Ik denk dat ik in staat ben om te reflecteren op de actualiteit. Misschien is dat wat ik echt kan. Mm -hmm. En vroeger deed ik dat door middel van schrijven. En vandaag doe ik dat door een soort ruimtelijke essays te maken. Dat doe ik in samenwerking met een aantal mensen. En één daarvan is Herman Verkerk. Kerk. How ja, happens to be who happens to be also mijn geliefde. En misschien in mijn wereld zijn hij de mensen waar je inhoudelijk toe... Uh, uh, yeah. Waar je inhoudelijk toe verhoudt, zijn ook dat de mensen waar je verliefd op wordt. Nou, schrijf dat dan maar lekker op je tegel. Zal ik dat maar tegeltje doen? Ja, ik vind wel iets liefs op je tegel. Daar heb ik wel behoefte aan in deze tijden van cholera en uh, kunstbezuinigingen. Zometeen Alice de Bruin met twee dingen. En dan gaat ze praten met Rob van Gijzel. En dat gaat over Eindhoven. Want dat schijnt dan weer de slimste regio van uh, ter wereld te zijn. En over zijn burgemeesterschap. Wat, wat staat er op je tegel? Luus Vergeten. Dat is een hele mooie uitspraak, ik, omdat ik toch een beetje werd teruggebracht... tot zeg, de omhooggevallen of de om omgevallen boekenkast. <lacht> en ik ben ooit in de jaren tachtig studeerde ik hier aan de Omhoog universiteit. Omhoog van de boekenkast? Ja, van de boekenkast. We gaan eruit, hoor, zo. Vijf seconden. Foucault, de beroemde Franse filosoof. Ja. Wat zei hij? Vergeten. Vergeten. Dank, meneer Beumer. <lacht> Dit was aflevering 2293. Dan mogen wij u nog een Bellini aanbieden aan de bar? Tot maandag. Radio 1.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 Luisterboeken en hoorcolleges? Gewoon downloaden bij Luisterrijk. Luisterrijk.nl Waarom hebben werkende ouders de grootst mogelijke moeite hun werk te combineren met de zorg voor hun kinderen? Ik er wel. Komt iemand te gaan? Nee, nee. Tussen kroost en carrière. Twee ze in de knel. Vanavond om half negen op Nederland 3 in VPRO thema.